7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... komt er een nationale hulpactie voor de slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen. Samenwerkende hulporganisaties gaan zo dadelijk met elkaar in overleg. Je hoort ze straks. Nu al meer nieuws over de Filipijnen. In het NOS Journaal met Dorot Megens.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 Hayan is inmiddels afgezwakt tot tropische storm en in Vietnam aan land gegaan. Daar lijkt de schade mee te vallen, vertelt journalist Peter van Schoor in Hanoi, mede doordat de storm van Koers veranderde. Er werd gedacht dat hij het centrale deel van Vietnam zou raken aan de kust daar. Er zijn ook meer dan een half miljoen mensen geëvacueerd. Maar uh, wel snel werd duidelijk dat hij uh, niet dat deel van Vietnam zou raken, maar rechtstreeks zou afkoersen op uh, Noord-Vietnam, de Bai. De Tonkinbaan in het noorden, ten hoogte van Hanoi. Honderdduizenden mensen zijn dus voor niets geëvacueerd. Zij mogen vrij snel terug naar huis. Bij een explosie en een brand in Brummen in Gelderland zijn twee doden gevallen. De explosie was even na één uur vannacht boven een eetcafé en een partycentrum. De brandweer vond haar twee slachtoffers. We vermoeden dat het uh, Poolse arbeiders zijn die hier uh, ja, woonden. We hebben ze op twee plaatsen in het pand gevonden... Uh, en meer weten we er op dit moment nog niet van. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. De brand in Brummen was rond drie uur vannacht onder controle. In de haven van Antwerpen is een giftige stof uit een container gelekt. En dat gebeurde op een schip dat in een dok lag. 21 mensen zijn gewond geraakt, van wie er twee slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk om wat voor stof het gaat... en ook niet hoe het lek in de container is ontstaan. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de gemeente Antwerpen is er geen gevaar voor de wijdere omgeving.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 In de Ziggo Dome in Amsterdam zijn gisteravond de MTV Europe Music Awards uitgereikt. De prijzen gingen naar onder andere Katy Perry, Justin Bieber, One Direction en Beyoncé. De enige Nederlandse kanshebber Afro Jack viel buiten de prijzen. Chris van Houten gaf de show nog wel een Nederlands tintje... door een award uit te reiken aan Bruno Mars voor zijn nummer Locked Out of Heaven. De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus werd bekroond voor haar video Wrecking Ball... en stak daarna op het podium een joint op. En het klonk zo. ik kon dit het weerhocht is droog, het kan mistig zijn. Het oosten maakt kans op wat zon en verder is het bewolkt. Vanmiddag gaat het in het westen regenen. 9 graden wordt het. De wind uit het zuiden trekt flink aan. Bij zee tot krachtig of zelfs hard. Morgen nog meer regen en weinig verandering in temperatuur. En René Passet, wat zie jij op de weg? Ik zie 21 files, Lara. 75 kilometer, alles bij elkaar. En de meeste files staan rond Rotterdam vanochtend. Er is een auto gestrand bij uh, Muiderslots op de A1 vanuit Amersfoort. Hij staat uh, op de wisselstrook en daarom is een van de twee stroken daar dicht. Op de A15 Gorkum, Rotterdam, een kapotte auto... bij hendrik Ambacht, 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En op de A67 Eindhoven-Venlo, ook vertraging. Daar is een vrachtwagen gekanteld bij de afrit Zomeren. 3 kilometer file staat. De rechte rijstrook is dicht. Gaat u met de trein, dan heeft u pech rond Utrecht vanochtend. Want er zijn daar werkzaamheden aan het spoor uitgelopen. En dat betekent dat er nog altijd geen treinen rijden tussen Utrecht en Driebergen-Zeist. En minder treinen tussen Utrecht en Houten. Hou rekening met een uurvertraging. Goed, dankjewel René. Straks praten we u bij over de toestand op de Filipijnen en de hulp aan de Filipijnen. Blijf luisteren.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 Daarom bieden wij u met Zonzoekdak zonnepanelen zonder zorgen. Een mooi pakket panelen voor een uitstekende prijs. Natuur en milieu regelt alles. Dus ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl. Bestel nu de bol.com cadeaubon als kerstpakket voor je hele bedrijf... en maak kans op een optreden van Glennys Grace. Kijk snel op bol.com slash zakelijk. Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl.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 Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. De ravage die door Kaan Hayan heeft achtergelaten op de Filipijnen is enorm. Autoriteiten melden zeker 10.000 doden. De Filipino's in Nederland volgen machteloos het nieuws. Bijna elke minuut ik proberen te bellen, sms, maar uh, ik heb uh, helemaal niks aan boord. Reddingswerkers kunnen de zwaarst getroffen gebieden niet bereiken... omdat wegen geblokkeerd zijn, vliegvelden verwoest... en dus komt de hulpverlening nog maar moeilijk op gang. En de mensen die getroffen zijn en het overleefd hebben... ja. We moeten leven onder erbarmelijke omstandigheden op dit moment. Er is geen drinkwater, er is geen voedsel, er is geen stroom. Mensen hebben vaak geen dak boven het hoofd. De vraag is dan, heeft het zin om vanuit Nederland Giro 555 open te stellen... voor de Filipijnse slachtoffers? Inmiddels hebben het Rode Kruis en Koordeet Mensen in Nood... al een Giro-nummer geopend. En over een paar uur, of een uur moet ik zeggen... praten de samenwerkende hulporganisaties met elkaar... over een nationale hulpactie. Daar ga ik het al over hebben met René Grotenhuis voorzitter van de SHO, de samenwerkende hulporganisaties. Goedemorgen. Goedemorgen. Nu zijn er twee goede doelen met ieder een eigen giro-nummer. Um, ja, op zich zou dat al een reden zijn natuurlijk, om één giro-nummer open te stellen. Dat levert in ieder geval duidelijkheid op, hè? Ja, zo is Giro 555, uh, 25 jaar geleden ook begonnen als uh, een gezamenlijke actie samen met de omroepen in de tijd om te voorkomen dat er allerlei giro nummers naast elkaar uh, lopen. Um, zoals u zegt, we gaan uh, in de loop van de morgen kijken of er uh, meer dan genoeg, uh, of er genoeg basis is voor een, uh, voor een grote uh, gezamenlijke actie. En basis, waar, wat bedoelt u dan? Waar, waar gaat het dan om? Nou, we zijn in, bij ons zijn er twee uh, belangrijke redenen. De eerste is, uh, is de ramp groot genoeg? Nou, uh, we hebben nu de beelden gezien. Uh, we, we zijn ook als hulporganisatie eigenlijk elke, nou ja, um, de hele dag in contact. Ook uh, met mensen daar om te kijken van hoe groot is het, uh, hoeveel slachtoffers zijn er uh, en kunnen we wat doen. De tweede is, uh, giro 555 is eigenlijk uh, een actie uh, van, van Nederlanders... Um, uh, als je kijkt in, ook in de afgelopen jaren, uh, hoe scholen, gemeentes, bedrijven meedoen, dan is Giro 55 niet in de eerste plaats een, een actie van de hulporganisaties, maar vooral van uh, Nederlanders in alle lagen van de bevolking die,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 zelf tot hulpverlening komt. Want op dit moment, dat is wel duidelijk aan het worden... is dat ontzettend lastig. En dan heb je een giro-nummer waar geld wordt gestort... waar je vervolgens niet zoveel mee kan. Ja, dat, dat, dat, dat was bij de tsunami natuurlijk in de tijd ook zo. Uh, de, de, de verwoesting is zo massaal dat je denkt, uh, waar, waar moet je eigenlijk beginnen? Uh, infrastructuur, wegen, uh, transport. Nou ja, het blijkt elke keer weer dat we uh, als hulporganisaties uh, um, uh, laat zeggen, creatief genoeg zijn. Omdat, en dat gaat altijd wel een paar dagen van wat, wat, wat, wat, wat. wat onoverzichtelijk uh, uh, gaat daar vooraf. Mm -hmm. Maar het blijkt altijd dat binnen een paar dagen en, uh, de zaak op gang komt... Uh, dat we transport kunnen organiseren... dat er ergens uh, geïmproviseerd uh, uh, goederen uh, gebracht kunnen worden. En laten we niet vergeten, Filipijnen is ook een land... wat, uh, ja, wat ook zelf zijn capaciteit heeft. Het is goed om op te merken dat uh, de eerste hulp... eigenlijk altijd van de lokale bevolking komt. Hoe moeilijk ook, mensen helpen elkaar...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 Kijk, de, de, het gaat nu echt over um, de allereerste levensbehoeften. Je ziet ook aan de beelden uh, uh, huizen. Mensen zijn, zijn onderdak kwijt. Mensen uh, voedsel, water is vaak een enorm probleem. Uh, waterleiding functioneert niet meer. Dat betekent schoon dus drinkwater voorkomen dat mensen dat de ziektes uitbreken. Dat zijn de basale dingen die moeten gebeuren. Maar je ziet aan de beelden ook dat uh, uiteindelijk uh, de oplossing uh, naast een korte termijn uh, noodhulp, mensenlevens redden, zorgen dat mensen uh, over uh, Laat ik deze fase doorkomen, dat natuurlijk ook als je kijkt naar de verwoesting... enorm veel te doen valt als het gaat over de wederopbouw, mensen... De, de huisvesting van mensen, maar ook gewoon mensen weer... als je kijkt hoeveel landbouwgrond er kapot is gegaan en verwoest is... en hoe helpen we mensen ook weer op de been om uh, hun toekomst op te pakken. René Gotenhuis, voorzitter van de samenwerkende hulporganisaties. Als u eruit bent, dan uh, horen we dat graag. In de loop van de ochtend. Dank u wel door naar Mark Robin Visser. Die is bij um, Jo en Truus vanochtend. En die ja. hebben meegeluisterd, Mark Robin Visser. We hoorden het uh, meneer Grotenhuis al zeggen. Er is zoveel verwoest. Er is zoveel nodig op dit moment. Er is geen stroom, geen drinkwater, geen voedsel. Mensen hebben geen dak meer boven het hoofd. Um, kunnen Jo en Truus wat betekenen voor mensen op de Filipijnen? Ja. Nou, Jo zei net al, het is inderdaad zo, zo'n container... Eh, die kunnen wij hier natuurlijk vullen en opsturen... maar eh, dan moeten we ook even kijken hoe die dan daar verder eh, behandeld kan worden, hè? Ja. Nou, we hebben met de gouverneur afgesproken... Hoe die de... oh, u heeft contact met de gouverneur? We, we hebben met de gouverneur contact gehad en uh, die uh, heeft gezegd... nee, nou, je gaat in eerste instantie naar Cebu... en in Cebu gaat hij op de vrachtwagen en de Waar vrachtwagen. is dat, Cebu, even? Cebu dat weet niet is, iedereen, hoor. Cebu is op het hoofdeiland Cebu. Ja, oh ja. En uh, vandaag gaat hij dus op de vrachtwagen en de vrachtwagen gaat op de ferryboot. En die zou dan naar uh, vandaag rechtstreeks naar uh, de eiland Leid uh, varen. Ja. Maar in Lijtre is even de vraag van of de wegen daar al zodanig zijn dat ja. ze die container kunnen ontvangen. Ja. Truus heeft even de kaart uh, erbij gepakt, Truus, want uh, dan kunnen we ook even ja. zien uh, waar ja, we zijn. Je ligt ze boe. Dan hoeven ze alleen maar over te ze steken. Ze moeten oversteken naar een ander eiland. hè? Ja, dat he, want... is leiten dan al. Leten ja. zoals ze dat zeggen. Ja. Jullie waren daar nog hè, in maart? We zijn er in maart. Eind maart zijn we daar twee dagen geweest om te kijken van... Uh, dat doen we dan meestal. Voordat we ergens een container naartoe sturen... willen we eerst even weten van hoe het daar is... en uh, ja. hoe de contacten zijn met de mensen daar. Want jullie waren al van plan om goederen naar Leiden te sturen. Ja, dat was uh, afgesproken, ook met uh, de gouverneur en de congresman daar ja. om uh, verder te helpen. Want ze waren vorig jaar ook al getroffen. Ja. En uh, als je ziet hoe ze toen nog getroffen waren... dat er nog geen uh, consultatiebureau meer overeind was... want hielden in de kerk, wat kerk mocht heten, hielden ze spreekuur. Nou, oké, okay, dat was het. Toen zeiden we, jongens, jongens, uh, hier moeten wij ook uh, aan gaan werken. Dus wij hebben nu ook dit jaar gezegd... we sturen de container, de eerste en de beste... voordat we daar naartoe gaan, sturen wij een uh, leten toe. Want we kunnen meehelpen uit. Pakken en hun helpen hoe we de boel in elkaar kunnen zetten in orde. Maar goed, de situatie ter plaatse is natuurlijk nu wel drastisch veranderd, mogen we aannemen? Uh, het is al veranderd, want ja. voor zover wij weten, is van het hele, de plaats uh, Taglaban en uh, mm -hmm. Javier, waar wij de container naartoe sturen, er is bijna niets meer over. Nou, we gaan toch maar door met de inpakken. Ja, dat is goed. Ja, uh, jo en Truus Schoorlemmer van de Stichting Hetens Hulpgoederen in Filipijnen. Ik heb de link eventjes in mijn webblog gezet... voor de mensen die er meer over willen weten. En uh, straks meer vanuit heten. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Ga voor dat webblog dan naar nos.nl. Even naar beneden scrollen en daar ziet u het blog staan... van Mark Robin Visser. Het is kwart over zeven... Ik neem u mee naar het schaatsen. Sven Kramer die is al weken in topvorm. Dus keken schaatsliefhebbers uit naar de 5 kilometer die hij gisteren in Calgary reed. Werd zelfs een wereldrecord verwacht. Nou, Kramer reed wel heel snel, maar geen wereldrecord. Hij won in 6-4-46. Dat is ruim 1 seconde boven zijn eigen wereldrecord. Nou, daar was hij wel tevreden mee. 6-4 rijden, uh, rijden natuurlijk nooit makkelijk. Maar uh, ja, ik kan wel zeggen dat het dat ging, dat ging best wel goed Dat was het plan.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 Hij, uh, hij, hij raadt makkelijk snelle rondjes. En uh, dan ben je gewoon hier in het, in het voordeel. En, uh, ja, hij heeft natuurlijk twee jaar na de spelen iets rustig aangedaan, denk ik. En uh, ja, hij komt nu toch wel weer aan voor de spelen. Maar had ik ook wel verwacht, hoor. Nou, nog een week lang altijd maar over het wereldkoor praten. En het volgende week maar doen. Als jij nog gewoon naar huis gaat, hè, dan uh, valt het mij. <laughs> Prachtig. Sven Kamerig in topvorm. En uh, nou, hopelijk blijft hij dat voorlopig. René Passet, hoe is het op de weg inmiddels? Nou, bij Muidenberg is het niet zo best meer. Want daar is die auto in de wisselstrook uh, gestrand uh, vanuit Amersfoort. En dat merk je nu vooral op de A6. Op de A1 vanuit Amersfoort staat 4 kilometer. Dat is nog te doen. Maar op de A6 vanuit Lelystad... tussen Almere, Buitenwest en Knoppet Muidenberg inmiddels 11 kilometer. Sowieso uh, neemt het aantal opvallende files nu snel toe. Want op de A10 is ook een ongeluk gebeurd uh, aan de oostkant van de stad. Tussen Nieuwendam en Knoop het Watergraafsmeer Zat een korte file. De rechte rijstrook is dicht... En die kapotte auto bij Hendekido Ambacht op de A15 is inmiddels goed voor 7 kilometer file op de rijbaan vanuit Gorkum. Dankjewel René. Wij rijden door over het spoor. Dag en nacht is er namelijk doorgewerkt bij Borne om het spoor daar te herstellen. Weet u nog, vorige week uh, ontspoorde er een goederentrein. Het zou een race tegen de klok worden, maar de eerste treinen rijden alweer als het goed is. René Vechten van Spoorbeheerder ProRail, goedemorgen. Goedemorgen, dat klopt inderdaad. Vannacht om uh, half drie uh, waren wij klaar met het uh, herstel van het spoor bij uh, Borne. En uh, daarna zijn er twee uh, werktreinen overheen gestuurd uh, om te testen of alles, uh, of alles werkte en dan met name de beveiliging goed functioneert. En dat was zo, dus iets na vijf of vanochtend kon de eerste reizigerstrein gelukkig weer overheen. Nou, wat een opluchting. En uh, er is echt dag en nacht gewerkt om dit voor elkaar te krijgen? Ja, er is, er is keihard gewerkt uh, door ons samen met de aannemer Volkerreil en, Rail, en uh, zelfs met hulp van de landmacht om die wagon van het spoor af te krijgen. Dus we hebben heel veel hulp gekregen en uh, ja, gelukkig hebben we de klus kunnen klaren. Wat moest er allemaal gerepareerd worden? Nou, heel veel. Uh, in de eerste plaats 6000 dwarsliggers die onder de spoorstaven liggen. Die moesten allemaal worden vernieuwd. Die houten balken uh, zijn dat? Ja, en ja, tegenwoordig zijn het vooral betonnenbalken, maar okay. uh, dat klopt. <laughs> uh, en heel veel onderdelen van de beveiliging, dus kabels en, en leidingen... Uh, en andere onderdelen van de beveiliging waren kapot. En die moesten ook allemaal worden hersteld en uh, schade aan overwegen. Wat kost dit grapje eigenlijk, als ik u vragen mag? Uh, de schade is tot nu toe geschat op een, uh, op een miljoen euro. Zo, nou... Ja. Uh, al enig idee hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want ik heb deze vraag al een paar keer aan u gesteld. Toen wist u het nog niet. Is dat er inmiddels meer duidelijk over? Nee, daar kan, daar kan ik nog steeds uh, heb ik daar nog geen duidelijkheid over. Uh, die, die wagon die, uh, die, die wagon is, uh, is naar een werkplaats gebracht en die wordt daar uh, onderzocht om precies te achterhalen hoe die uit het spoor heeft kunnen lopen. En zodra wij daar meer over weten, dan zullen we dat ook bekendmaken. Maar op, op dit moment is dat nog niet het geval. Ja, ik vraag dat natuurlijk ook omdat het 1 miljoen euro kost om alles weer te repareren. Wie gaat dat betalen? Ja, ik neem aan dat dat een verzekeringskwestie wordt. En uh, dan zal ook duidelijk moeten worden uh, ja, wie er precies verantwoordelijk is... of wel wat heeft gemaakt dat die begon uit de rails heeft kunnen lopen... En dan zal het, neem ik aan, een verzekeringskwestie gaan worden. Oké. Okay. René Vechter van spoorbeheerder ProRail. Dank u wel. MUZIEK hey. hey. I've been trying to do it right hey. I've been living a lonely life hey. I've been sleeping here instead hey. I've been sleeping in my bed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 Wanneer waren dat zeven minuten voor half acht? Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De zelfmoord van de huisarts uit Statjenhoorn zorgt voor onrust bij artsen en ook bij patiënten. als het gaat om palliatieve sedatie. De huisarts uit Statjenhoorn pleegde zelfmoord uiteindelijk nadat de inspectie hem op non-actief zette. Er waren vragen opgekomen rond het overlijden van zijn patiënt. Uit een rondvraag van de NOS blijkt dat artsen bang zijn voor justitie... en patiënten twijfelen over de deskundigheid van artsen. Sabine Netters is internist-oncoloog in het Scheperziekenhuis in Emmen... en een van de auteurs van het leerboek Palliatieve Zorg. Mevrouw Netters, goedemorgen. Goedemorgen. Merkt u die onrust ook onder patiënten? Jazeker, ja. Zeker. ja, ja. Ik merk die onrust uh, onder patiënten uh, in mijn uh, dagelijkse praktijk. Dat klopt. Waar merkt u dat aan? Wat, wat zeggen mensen tegen u? Nou, ik heb, ik heb bijvoorbeeld een aantal voorbeelden. Eentje kan ik uh, noemen, dat is een, uh, van een bejaarde vrouw... die vorige week bij mij op het spreekuur kwam. Die mevrouw die had de vorm van uitgezaaide kanker. Mm -hmm. uh, dat heb ik met haar besproken. Toen zei ze eigenlijk van ja dokter, dat, dat vermoeden had ik al. En ik weet ook wel dat er niets aan te doen is. En ik heb ook al mijn maatregelen getroffen... En daar schrok ik een beetje van, dus daar ben ik op doorgegaan. En toen vertelde ze mij dat zij, na aanleiding van de berichtgeving... in de media, onvoldoende vertrouwen had in de medische zorg. En bang was dat haar huisarts haar niet zou kunnen helpen... op het moment dat zij ondraaglijk last zou hebben. Mm -hmm. Want dat is het beeld wat overeind is gebleven... na alle berichtgeving bij patiënten? Nou, niet bij alle patiënten, maar wel bij een aantal patiënten. En dat, dat vind ik zelf uitermate triest omdat uh, juist deze categorie patiënten wel ja, wat anders aan hun hoofd heeft... dan zich zorgen te maken om uh, de palliatieve zorg. En dat is ook onterecht, want de palliatieve zorg in Nederland is uh, heel erg goed. Met name de afgelopen vijf à tien jaar heeft dat een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Mm -hmm. En het is dus heel jammer dat naar aanleiding van dit... Incident in Tuitjenhoorn, wat uitermate een triest incident is, er een beeld ontstaat bij patiënten dat het niet goed zou zijn geregeld. Ja, maar u zegt eigenlijk expliciet het is een incident in Tuitjenhoorn. Ja, ja, ik beschouw het echt als een incident. Dat klopt. Ja. En bovendien weten we ook nog lang niet alles hè, van wat daar heeft plaatsgevonden. Er zijn zoveel verschillende berichten over. Ja, dat klopt. Als Dat interview van, de, van mevrouw Tromp afgelopen zaterdag... dat geeft weer een ander licht. Ja, hè? ja dat, dat idee had ik ook inderdaad. Maar dat maakt het natuurlijk niet helderder. En u wilt eigenlijk de boodschap geven aan patiënten... en ook misschien wel aan artsen. Want wij begrijpen dat er ook veel onzekerheid onder artsen is. Um, maakt u zich niet ongerust? Want de zorg is goed geregeld in Nederland. Ja, dat is inderdaad mijn, mijn boodschap. Met name gericht aan patiënten. Het is ook onze plicht als arts, vind ik zelf... om Patiënt van de juiste informatie te voorzien. En op het moment dat je merkt dat daar niet goed gebeurt, euh, dan vind ik dat je als arts moet uitleggen dat het wel heel goed geregeld is in Nederland. En dat patiënten zich daar echt geen zorgen over hoeven te maken. En dan gaat het met name over dosier, doseringen, morfine en dormicum. Hè? Waar mensen onder andere, ongerust over maken. Ja, onder andere dan heb je het echt over palliatieve sedatie. Okay. Uh, de, maar de palliatieve zorg in bredere zin is ook heel goed geregeld. Okay. U zegt dat het lijkt of de onrust onder artsen in ieder geval minder wordt. Waar haalt u dat vandaan? Nee hoor, dat weet ik niet. Ik weet niet of de onrust onder artsen minder is. In mijn eigen directe omgeving, dat is dus in het Schepenziekenhuis in Emmen... is die onrust er niet. Uh -huh. Maar ik realiseer mij ook terdege dat dat in een instelling is. Dus dat is een andere situatie dan wanneer je in een huisartsenpraktijk... in je eentje in feite bent... Ja, is dat niet ontzettend moeilijk inderdaad, zo'n huisartsenpraktijk? Want dat is er ook het beeld wat reist, ook uit het interview... met de weduwe van huisarts Tromp, dat het een ongelooflijk moeilijke situatie is. Ja, ik denk dat de huisartsgeneeskunde sowieso een moeilijk vak is... en zeker wat betreft de sterfsbegeleiding. Desalniettemin is juist bij de huisartsen en met name in een opleiding... veel aandacht voor palliatieve zorg, ook weer de afgelopen vijf à tien jaar... Mm -hmm. En de kennis is, is zeker aanwezig. En ook de kunde is absoluut aanwezig. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Ik denk niet de... dat er een, een, een uh, ja, reflectiegroep nodig is... bijvoorbeeld daarvoor als het gaat om, om huisartsen en palliatieve zorg. Nou, die zijn er wel. Er zijn intervisiegroepen uh, wat, wat huisartsen betreft. En er zijn, in iedere provincie zijn er palliatieve consultatieteams... die door huisartsen geraadpleegd kunnen worden. Okay. Dus dat, dat bestaat allemaal. En dus je er wordt zegt ook veel... er is genoeg ondersteuning op, op, uh, op alle punten? Absoluut, absoluut. Sabine en nogmaals, ja. Ja, dit tuitjehorn is, is een uitermate trieste incident... maar het is wel een incident. Sabine Netters, internist oncoloog in het Scheperziekenhuis in Emmen. En zij is een van de auteurs van het leerboek Palliatieve Zorg. Mevrouw Netters, dank u wel. Alsjeblieft.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 Het is half acht geweest. We gaan naar Dorot Meegens voor het NOS Journaal. Drie dagen na de orkaan Haiyan... komt de hulpverlening op de Filipijnen maar moeilijk op gang. Reddingswerkers kunnen de rampgebieden niet bereiken. Wegen zijn geblokkeerd en vliegvelden verwoest. De autoriteiten zeiden gisteren dat er zeker 10.000 doden zijn gevallen. Een functionarissen ter plaatse... zeggen dat het dodental nog veel hoger kan uitkomen. Haiyan is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm... en van koers veranderd. Daardoor zijn in het midden van Vietnam... zo'n 600.000 mensen voor niets geëvacueerd. Jan is nu in het noorden van Vietnam aan land gegaan. Een ontploffing boven een horecazaak in het Gelderse Brummen... heeft aan twee mensen het leven gekost. De explosie was even na één uur vannacht boven een eetcafé en een partycentrum. Oorzaak van de explosie is nog onbekend. De twee slachtoffers zouden Poolse werknemers zijn.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 De Syrische Nationale Coalitie wil meedoen aan de vredesconferentie over Syrië in Genève. De oppositiegroep heeft dat besloten na twee dagen vergaderen. Voorwaarde blijft wel dat de conferentie leidt tot politieke veranderingen in Syrië. De regering van president Assad weigert juist mee te werken aan een machtswisseling. De VN hoopt dat de conferentie nog wel dit jaar kan worden gehouden. En de treinen bij Borne rijden weer. Reparatie van het spoor die dit weekend werd uitgevoerd werd in de loop van de nacht afgerond. Woensdag veroorzaakte een ontspoorde goederentrein... bij Borna Schade aan het sporen, over vier kilometer. Duizenden dwarsliggers zijn sindsdien vervangen. Vooraf had Prodi laten weten... dat het herstel een race tegen de klok zou worden. Maar het is gelukt dus. Het zijn de hoofdpunten. En het weer, wat gaat het weer onze deze week weerbrengen? Michiel Severin, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Vertel. We beginnen koud. <laughs> we beginnen koud. Temperaturen op dit moment rond het vriespunt in het zuiden en oosten van het land. Op de koudste plek is het min 1,4 graden geweest. Dat was op de Veluwe. Dan nou heb ik het over neushoogte. Want op 10 centimeter hoogte, daar meten we de temperatuur ook. Daar is het zelfs min 4 graden geweest in Twente. Betekent dat er veel mensen vanochtend de autoruiten schoon moeten maken van het ijs... En ze kunnen ook nog eens last hebben onderweg van een enkel mistbankje. Vooral in Brabant en in Drenthe loopt het zicht op dit moment behoorlijk terug. Daar worden hier en daar uh, zichtwaarden gemeld van minder dan 200 meter. Dus daar begint het een kleine wereld te worden. En ook dat komt door die lage temperaturen. En rond zonsopkomst, en dat is nu, uh, zie je vaak dat het zicht dan het slechtst is en de temperatuur het laagst. Kijk eens aan. Dankjewel Michiel. Spreek je over een uurtje weer op Neushoogte ook René Passet. Tja, hoef ik niks te vertellen over de Dichte Mist... maar wel over de 43 files die er staan. We naderen de 200 kilometer. En daarmee is deze ochtendspits toch een drukker geworden. Dat heeft te maken met nogal wat ongelukken en kapotte auto's. En als je dan op de wisselstrook op de A1 stilvalt met je auto... dan heb je snel 11 kilometer file te pakken. Dat staat er op de A6 vanuit Lelystad bij Knoop het Muidenberg. Een kapotte vrachtwagen bij Nederweert op de A2 vanuit Maastricht... levert daar file op, 5 Kilometer. Op de ring van Amsterdam een aanrijding aan de noordkant. Tussen de Afrit Vodendam en Knopend Watergaasmeer, 6 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht bij de Meer een aanrijding. 5 kilometer file, twee rijstroken dicht. 10 auto's minstens bij een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. 11 kilometer file staat erachter bij Gorkum. En daar is de linkerrijstrook dicht. De A58 Breda-Tilburg bij de Afrit Hilvarenbeek. 8 kilometer, ook na een aanrijding. En problemen op de A67. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Van Eindhoven naar Venlo bij de afrit zomeren 6 kilometer. En van Venlo naar Eindhoven zat er ook 6 kilometer. En daar is de ook dicht. Tot 9 uur nu denkt de NS dat er geen treinen rijden tussen Utrecht en Driebergen-Zeist. De nachtelijke werkzaamheden daar zijn flink uitgelopen. Tussen Utrecht en Houten rijden minder treinen. Als treinreiziger moet je rekening houden met een uurvertraging. Nou, sterkte met al die vertraging. Blijft u luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. Straks daarin boze strafrechtadvocaten.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 DTG maakt websites voor ondernemers en zorgt dat u online vindbaar bent. Kijk op dtg.nl. DTG. Goed gevonden. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is zeven minuten over half acht. Vier dagen nadat de orkaan Hayan over de Filipijnen raaste... is enkel duidelijk dat de schade enorm is... En wordt gevreesd dat duizenden mensen om het leven zijn gekomen. De mensen op de Filipijnen en de mensen in ons land proberen contact met hun familieleden te krijgen. Maar ja, de meeste telefoonverbindingen zijn ook verbroken. Ze maken zich grote zorgen. Ik ben Erlina. Ik ben hier in tien jaar in Nederland. Ik ben geboren in Tacloban, Leden, waar is de telefoon. Dit is dus de 41-jarige Erlina uit Haarlem. Ze is geboren in Tacloban, de plaats op de Filipijnen die het zwaarst lijkt te zijn getroffen door de allesverwoestende orkaan. Daar woont een groot deel van haar familie: neefjes, nichtjes en drie zussen. Donderdagavond is het laatste contact geweest. Ik heb alleen gehoord: uh, donderdag is nachts is helemaal de house is helemaal uh, kapot is, ja, uh, yeah. ik heb geen contact meer met uh, drie mijn zusje, Of um, De andere, daar is, uh, mijn neefje, mijn neefje. Ja, ik heb niet contact meer. Yeah. Dit is mijn zusje, nu. Alleen zo. Ja. Ja. Dit is mijn oudste zusje. Ik kan niet meer bereikbaar. Voortdurend probeert Elina vanuit haar huis in Haarlem telefonisch contact te leggen met haar vermiste familieleden. Maar ze krijgt steeds dezelfde mededeling. Ja, daarom, ja, ik ben helemaal uh, paniek als ik niet bereikbaar Alleen één voor allemaal, ik probeer allemaal voor mij niet, ja, ook allemaal telefoonnummer voor mijn niet, ja. Maar allemaal dezelfde boodschap, onbereikbaar. Ja, bijna elke minuut ik probeer het uh, te bellen, sms, maar uh, ik heb uh, helemaal niks aan boord. Daarom ik heb ik uh, gepraagd voor mijn, sociaal, mijn jongste, sociaal, mijn Filipijn in Manila. no uh, is mogelijk dat uh, naar... Uh, een andere zus kan ze wel bereiken. Die woont in Manila, de hoofdstad van de Filipijnen... dat zo'n duizend kilometer ten noorden van Tacloban ligt. Zij gaat vandaag of morgen proberen naar het getroffen gebied te reizen op zoek naar de vermiste familieleden. Ik heb gezegd tegen mijn Socia, alsjeblieft moet niet stoppen voor zoeken daar tot jij niet vindt. De drie Socia, mijn nichtje, mijn nichtje daar en de ander, allemaal mijn familie, moet je niet stoppen, moet niet terug naar Manila als jij je kan niet vinden. Omdat ik ben helemaal kapot, no hier voor elke dag. Ik heb elke dag alleen denking, denking. Ik ben bijna niet geslapen of wat. Het is erg moeilijk. Ik wil proberen ook... Ik wil zelf ook zoeken, maar... U wilt zelf ook zoeken, maar ja, dat is vanuit maar, hier natuurlijk heel moeilijk. Ja, erg moeilijk, omdat ik heb uh, twee kinderen hier. Mijn man is niet thuis. Hij is werk in bouwt Maar uh, ik hoop mijn sociaal door zij door de beest Ze heeft alle hoop gevestigd op de zoektocht door haar zus uit Manila. Uh. Hello, I'm Sarah Seidner and welcome to the special edition of CNN Newsroom with continuing coverage of Typhoon Haiyan and its devastating impact on the Philippines. In the city of Tacloban, there's hardly a house or building left undamaged. En dan zijn er nog de afschuwelijke beelden 24 uur per dag op de televisie. En toch kijkt Erlina er veel naar. Dit is really really like bad bad worse than hel. than hell. Ik kan niet zien, allemaal, allemaal de familie daar, allemaal lopen daar. Ik kan allemaal zien, alleen maar ik kan niets vinden. U kijkt ook op de beelden of u bekenden ziet? Ja, ik heb allemaal, ik kan allemaal kijken, allemaal de mensen daar. Maar ik kan niet, ik kan niet zien, allemaal mijn familie, of, of lopen daar of wat. Ik kan niet zien, helemaal, ik weet het allemaal, mijn familie, mijn nichtje daar, mijn zusje daar. Ik kan niet, ik kan niet zien, allemaal mijn familie, daarom... Daarom ben ik helemaal bang. Een grote ongerustheid bij Erlina van Oudenaarde uit Haarlem. Rienkamer bezocht haar. Later vanochtend hoort u meer over de Filipijnen. En we horen natuurlijk ook van Mark-Robin Visser. Die is bij Truus en Joos Schoerlemmer van de stichting Hetenshulpgoederen. Filipijn horen we wat zij kunnen betekenen voor de mensen op de Filipijnen. Door naar de sport. Filip Koken. Goedemorgen, Filip. Goedemorgen Lara. Nou, eigenlijk is een ploeg die de koppositie pakt op het moment dat het kan, namelijk Vitesse wonnen tegen FC Utrecht. Um, maar ze zijn zelf nog voorzichtig, hè? Of ze daar blijven ook? Natuurlijk zijn ze zelf voorzichtig. Maar ja, ik denk, ik, ik was daar zaterdagavond. Nou, ik, ik zie een team dat een tegenstander eens een keer de wil kan opleggen voor grote periodes in een wedstrijd. En dat zie je niet zoveel meer in de eredivisie. Uh, de, de Eredivisie mag dan geniveleerd zijn. Vitesse wat mij, wat mij betreft een beetje een witte raaf. En ik denk dat ze wel degelijk kans maken om aan het eindseizoen kampioen te worden. Omdat ze week per week beter gaan worden als team. Wel zeg ik wel dat het, het, het stadion, het Gelredoom voor een groot gedeelte ook leeg zit. Dat is heel merkwaardig. Mm. En het meest merkwaardige van de wedstrijd tegen FC Utrecht zaterdagavond voelde ik nog... dat er een enorme vuurwerkbom van de tribune kwam. Daar sloeg een krater in het uh, gras. En we gingen gewoon verder alsof er niets gebeurd was met die wedstrijd. Dat vond ik wel uitermate vreemd. Alleen de stadion spieken riep iets om. Voor de rest gebeurde er niets. Maar wat zegt jou, dat het, de, de aanhang uh, al is afgehaakt bij Vitesse? Nee hoor, nee hoor. Ik, ik, ik weet niet eens wie dat heeft. Misschien was het wat uit publiek dat het gooide. Het kwam in de, uit die buurt. Maar, ja, maar uh... ook omdat het stadion zo leeg is... Uh... Ja, omdat het stadion zo leeg is. Ja, dat, uh, ik, ik weet niet of, dat, uh, of het wel uh, dit elftal met dat geld, uh, dat vreemde geld dat erin zit... of dat wel de guntfactor heeft van het publiek. Ja. Dat vraag ik me een beetje af. Maar. Ook al denk ik dat, ja, dat de echte Vitesse-fan een zorg zal zijn, zal zijn waar het geld vandaan komt... als ze maar mooi voetbal en goed presteren. En dat ja. doen ze nu. Ja, precies, want ze staan aan kop. Um, niet aan kop staat PSV. Wat is er met die nee, ploeg aan de hand? Want niet. ze verloren van NAC uh, na afloop uh, zei de aanvoerder schaart dat de sfeer slecht is. Dat heb ik trouwens wel vaker gehoord bij PSV. Weet jij wat er ja. gaande is? Nou, ik weet wel dat het intern nu inderdaad behoorlijk rommelt. Dat ligt niet alleen aan, aan, aan Schaas. Schaas overigens inderdaad de enige speler die de media te woord stond... dat wil ook heel veel zeggen dat de recht zich verstopt. Um, gisteravond in Studio Voetbal was Ronald Koeman... trainer van Feyenoord, notabene, die zegt dat het beleid van PSV... niet deugde in zaken toyfonen, hoe daarmee om te gaan. Op ja. het ene moment zeggen ze hij moet spelen bij Jong PSV... omdat hij niet bij wil tekenen. volgende moment stellen ze hem gewoon weer op. En het is heel merkwaardig dat een trainer van een andere club daar kritiek op heeft. Um, Waterreus, Ronald Waterreus, lid van het Forum PSV... Uh, was zeer kritisch over uh, de directie in de raad van commissaris van PSV. Ze zei, ze doen niets met het rapport dat wij gemaakt hebben. De discussie is door hen verlegd naar, de, uh, naar het uitlekken... en de manier waarop het is uitgelekt. Ze doen niets met de inhoud en ze hadden het juist moeten omarmen. Ja, hij vertegenwoordigt ook veel mensen, dus dat het intern daar heel erg rommelt... en dat Filip Cocu, de trainer van PSV, daar maar mee moet handelen... dat is wel duidelijk. Dat belooft niet veel goed voor de toekomst. Nee, nee dat heb je goed omschreven, Filip. En dan even naar het schaatsen. Zeg, volgens mij hebben we al goud hè? in Sochi. Met ja, ja, ja, kramen. Dat is, <lacht> uh, tuurlijk hebben we al goud. Ja, hij, hij, hij ging gisteravond uh, voor, een, uh, voor een wereldrecord op de 5 kilometer. Hij kwam daar net niet aan. Hij reed de tweede tijd ooit op die vijf kilometer. 6.0446 ruim een seconde boven dat wereldrecord. Maar hij was wel weer ijzersterk. Hij reed overigens niet deze keer in het Olympische pak van Sortie, maar hm. in een normaal pak. Maar we hebben ook nog Lotte van Beek. Hè? Dat ja, is, uh, ja. de, Lotte van Beek is inderdaad... Ja, zo'n zo Zwols meisje die opgegroeid is in een hockeyfamilie... en op de 14e ineens ging schaatsen... die daar ineens tussendoor komt zeilen... En die, uh, ja, die geweldige resultaten boekt goud op de 1500 meter... in een uh, wereldbekerwedstrijd zilver gisteren op de 1000 meter... in een Nederlands record, die pakt ze af van iedereen Wust. En iedereen Wust heeft ineens concurrentie nu. Dat is ook... Uh, dat dat, is, ook dat heeft ze om... nog niet zo lang meegemaakt in Nederland? Denk je dat... niet, in, uh, niet in Nederland nee, echt, nee. nee. En, uh, en, maar het is maar de vraag. Uh, Wust is natuurlijk wel een, een meesterin of een meesteres, hoe je het maar noemen wil... om dat, uh, die vorm uh, drie, uh, drie maanden lang op te bouwen... tot het moment waarop ze echt pieken. En het is maar de vraag... of zo'n 21-jarige Lotte van Beek... dat ook net zo goed in kan delen. Want het gaat pas echt om de Olympische Spelen natuurlijk. Ja, misschien heeft ze wel te vroeg gepiekt. Nou, laten we hopen van niet. Philip Koken, dank je wel. Oké. Okay. Het NOS Radio 1-journaal. Het is kwart voor acht. Ongeveer 250.000 Nederlanders... die mogen woensdag naar de stembus... om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor politieke partijen... een ideale generale repetitie... voor volgend jaar maart als de rest van het land naar de stembus mag. pvv leider Wilders kijkt nog verder vooruit. Hij richt zijn vizier <coughs> deze week op de Europese verkiezingen van mei aanstaande. Politiek redacteur Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara. Joost, waarom zijn de verkiezingen van woensdag al een goede generale? Nou, het gaat om vier grote gemeenten, waaronder uh, Al van der Rijn en Leeuwarden en Heerenveen. Uh, ja, dat is toch wel een mooie schaal om, om echt je campagne te oefenen voor maart uh, volgend jaar. Uh, je strategie, je tactiek, je campagnematerialen, je organisatie. Alles kan getest worden voor volgend jaar. Ja, dus vinden alle politieke partijen dit toch echt wel uh, zeer belangrijke verkiezingen. Mm. Uh, en is de uitslag van woensdag dan een goede indicator... voor de landelijke populariteit van de politieke partijen? Nee, dat weer niet. Kijk, Op zich zou je zeggen, er mogen 250.000 mensen woensdag naar de stembus. Dan denk je, nou, dat is een veel betere opiniepeiling peiling, eh, dan de normale peilingen... want er ja. dus doen veel minder mensen mee. Maar toch zijn er heel veel factoren... waardoor je de uitslag van woensdag eh, toch niet kan zien... als een betrouwbare opiniepeiling over de landelijke politiek. De opkomst eh, zal veel lager zijn bijvoorbeeld. Eh, de PVV doet in geen van de vier gemeenten mee... De SP alleen in Al van de Rijn. En er doen dus drie Friese gemeentes. Uh, daarin zijn verkiezingen. Nou, Friesland is een echte rode provincie. Dus ook niet echt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Kortom, het is toch wel zeer gevaarlijk... om conclusies te gaan verbinden aan de uitslag van woensdag. Ja, het zou partijen misschien uh, een duwtje in de rug kunnen geven. Ja, kijk, zeker. Bedoel, kijk, het is dan misschien wel statistisch... buitengewoon onverantwoordelijk en zelfs levensgevaarlijk... <lacht> om een conclusies aan te verbinden. Maar dat is natuurlijk geen reden om dat niet om te doen het als uitbuiten. het je uitkomt. Juist, ja. Ja, precies. Dus kijk, als je iedere partij zal een, een punt pakken... een uitslag in het recente verleden... waarmee de vergelijking het beste uitpakt... Uh, en het, en het, heeft ook wel, het is ook wel van belang, hoor. want als je een, een relatief goede uitslag boekt... dus hoger dan ja, echt iedereen verwacht, vooral in je eigen partij... Dan, ja, dan werkt dat zeer sfeerverhogend. En al die gemeenteraadsleden en wethouders en al die andere gemeentes... Uh, die moeten toch uh, vanaf maart of februari de straten op, de markt op... dan is het nog koud in Nederland... En als je partij er nu niet goed voor staat... maar bij de verkiezingen woensdag het goed doet... dan kan er toch een beetje een sfeer ontstaan van het kan. Dus wat dat betreft zijn deze verkiezingen wel belangrijk. Ja, nou en we zeiden het al, Geert Wilders denkt nog verder vooruit. Die is al bezig met de Europese verkiezingen van mei 2014. Uh, morgen ontvangt hij de Franse politica Marine Le Pen he, van Front National. Waarom wil hij graag contact met haar? Waarom wil hij uh, met haar samen gezien worden? Nou ja, ze, ze zoeken elkaar eigenlijk op. Ja, Wilders is op zoek naar meer invloed in, in Brussel. En dat geldt dus kennelijk ook voor, voor Marine Le Pen van het Front Nationaal. Kijk, de PVV-fractie in Brussel is niet aangesloten bij een bestaande fractie. Eh, want er zijn allemaal fracties waarbij je kan aansluiten. Dat heeft de PVV de afgelopen keer niet gedaan. En dat betekent eigenlijk in Brussel dat je een soort tweederangse partij wordt. Je hebt dan minder spreektijd, minder geld minder ondersteuning, je mag ook niet in bepaalde posities bekleden... bijvoorbeeld voorzitter zijn van een commissie. Kortom, dan zit je er eigenlijk voor, voor spek en bonen bij. Uh, nou ja, dus door samenwerken kan je invloed enorm uh, toenemen. En in meer landen zijn, zijn anti-Europese partijen zeer populair op dit moment. Ja, als zij de krachten gaan bundelen... dan kunnen ze toch echt een factor worden in Europa... En dan, daarnaast heeft Wilders dan ook gelijk een groter podium... voor zijn anti-islam eh, anti standpunt. Kortom, vanuit dat oogpunt is, is samenwerking een, een, een slimme zet van eh, Wilders. Ja, zit er ook, zou er ook een negatieve kant aan kunnen zitten... als we kijken naar eh, een risico dat Wilders neemt... door zich zo openlijk in te laten met Front Nationaal. Ja, ik bedoel, dat vind ik wel. Kijk, ik bedoel, de, de, de anti-islam en de anti-Europa-standpunten van de twee partijen... dus de PVV en Front National, die komen redelijk overeen. Alleen, ja, Jean-Marie Le Pen, de vader van Marine... en de oprichter van Front National, die heeft in het verleden... toch wel uh, antisemitische uitspraken gedaan. Uh, hij is er zelfs uh, voor veroordeeld, heeft een boete gekregen... voor het bagatelliseren van de holocaust. Uh, hij zei daarover, ik geloof dat het maar een detail is... in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... Ja, en we weten allemaal dat Geert Wilders van de PVV... juist hier pro-Israël is. Mm -hmm. Dan is de partij Front National wel onder Marine Le Pen... dus de dochter van, wel met een andere afslag genomen. Maar goed, de vraag is toch wel... hoe zijn eigen kiezers de samenwerking beoordelen. Maar niet alleen zijn kiezers, maar ook zijn fractiegenoten en medewerkers. In Den Haag is al een raadslid opgestapt... vanwege de flirt met Front National. Dus het is mogelijk ook een bron van onrust in, in eigen gelederen. Joost Vullings, dank je we rijden door naar René Passet. Het is een beetje druk, hè, René? Ja, 260 kilometer, Lara. Dat is wat eerder dan uh, ik had gehoopt. Ja. Want, uh, ik had om half negen gezegd dat er 250 zou staan. We zijn nu al aan de beurt. Uh, vooral van het westen naar het oosten... Uh, staan hele lange files door ongelukken. Ik pik er twee uit. De A12, Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en de Meer. 13 kilometer, twee rijstroken zijn dicht... De A15 Rotterdam-Gorkum is helemaal dicht. Bij Hardingsveld-Giessendam tot aan Gorkum. Daar is een ongeluk met minstens 10 auto's gebeurd. Er zat 14 kilometer file voor Gorkum. Het advies is om voorlopig de uitwijkroute U20 te volgen. De beter nieuws komt er vanaf de A67, Venlo-Eindhoven. Daar ligt een gekantelde vrachtwagen. Die gaan ze na de Spitsbergen. Ze hebben wat schermen neergezet. En de weg is weer vrij. Dankjewel, René. Het is een beroepsgroep die niet snel staakt maar vandaag wel. Strafrechtadvocaten staken tegen voorgenomen bezuinigingen van staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie. Ook asieladvocaten en sociaaladvocaten doen aan de acties mee. Bart Nooit Gedacht is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. En dus de man om te vragen waarom er gestaakt wordt. Wat, wat steekt u zo in de plannen van Teven? Nou, het komt erop neer dat de bezuinigingen die de staatssecretaris voorstaat uh, ertoe zullen leiden... dat verdachten in uh, grote en complexe strafzaken uh, met name verstoken zullen blijven van rechtsbijstand... omdat de vergoedingen die de staatssecretaris voorstaat onder de kostprijs komen te liggen. En dat betekent dus dat gespecialiseerde advocaten die bijstand niet meer kunnen verlenen. Want die kunnen niet voor um, dat bedrag hun werk doen? Nee, Nee, nee, dat zal erop neerkomen dat uh, zelfs kantoren omvallen. Uh, maar ook dat, uh, ja, dat er meer uh, kosten zijn dan baten. En dan uh, ja, zul je geen advocaten bereid zien om tegen die uh, basisrechtsbijstand te verlenen. Maar wacht even, dat dan ook... probeer ik even mee te gaan in uw redenering. Per uur gaat het van 100 euro bruto naar 70 euro bruto, begrijpen wij? Ja. Dan zou u toch als advocaat daar... Um... Uw baan kunnen passen, er wordt in heel Nederland bezuinigd. We moeten allemaal uh, beknibbelen. Uh, dat zou je ook van de advocaten kunnen zeggen. Dan maar een wat minder duur kantoor, ik noem het. Zeker, ja. zeker. maar uh, u moet bedenken dat de vergoedingen... die op dit moment worden uitgekeerd... al van het niveau zijn dat advocaten moeten bezuinigen... en uh, sommigen uh, net het hoofd boven water houden. Uh, als je er een rekensom op loslaat... dan zou het zelfs kunnen betekenen in sommige gevallen... dat je te maken hebt met vergoedingen die uiteindelijk op neerkomen... dat je 15 euro... Per uur overhoudt. Um, Daarvan moet je je uh, dat, dat is dus het netto bedrag wat dan overblijft. Mm -hmm. Ja, daar, daar kan geen advocaat tegen werken. Nee, maar er zijn toch niet alleen maar. Um, cliënten die uh, via rechtsbijstand binnenkomen. Zijn er zijn toch ook cliënten die particulier binnenkomen? Neem ik aan? Nou ja, in die grote complexe strafzaken waar met name ook in de media veel aandacht voor is... daar heb je te maken met uh, min- of onvermogende verdachten. Mm -hmm. Of verdachten uh, die ervan verdacht worden dat ze geld hebben verdiend met strafbare feiten. Maar als hun bezittingen zijn dan in het kader van zo'n strafprocedure ook onder beslag gelegd. Dus ja. daar kan een advocaat niet van betaald worden. Nee, oké. Okay. Maar goed, er zijn toch ook wel vermogende cliënten die, uh, waar geen beslag is gelegd op het uh, vermogen? Nou, ja, daar nu je wel van moet ik zeggen, ik denk okay. dat de meeste uh, sociale advocaten in de strafrechtadvocatuur praktijken hebben die erop neerkomen dat 70 tot 90 procent uh, plaatsvindt op basis van gefinancierd Wat zijn de gevolgen als Steven de bezuinigingen doorzet? Want u zegt er zullen advocatenkantoren zelfs omvallen. Dat is een verwachting, ja. Ja. Nou ja, de gevolgen zullen met name, kijk, wij pleiten niet zozeer voor onze eigen portemonnee, maar wel voor de belangen van iedere burger die verdacht wordt in strafzaken. Daar gaat het om. Mm -hmm. En um, als die verdacht blijven van gespecialiseerde of goede rechtsbijstand... dan zijn de risico's uh, op bijvoorbeeld onterechte veroordelingen uh, aanzienlijker. Uh, maar daarnaast verwachten wij dat het hele strafrechtssysteem uh, hierdoor geraakt gaat worden... omdat bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd worden... omdat uh, zaken niet goed voorbereid op de zitting komen. Dat zal leiden tot aanhoudingen, vertragingen. Uh, ja, hele gewichtige werkzaamheden zullen niet meer verricht kunnen worden... Uh, zoals bijvoorbeeld het bijstaan van gedetineerde cliënten... en dan meer in sociale zin. Hè, het contact met de buitenwereld onderhouden, ga zo maar door. Ja. Dus, uh, het, ra het raakt de strafrespleging in het hart. Ja, vandaag ook, want u staakt en u gaat dus niet naar um, zittingen. U zult anderszins ook geen cliënten bijstaan. En de Bond van Wetsovertreders heeft aangekondigd... Uh, dat tegen advocaten die niet op zitting verschijnen... een tuchtrechtelijke procedure zal worden gestart. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, iedere advocaat moet zijn eigen afweging maken en zal dat doen in overleg met zijn cliënt. Dat is punt 1. Um, en wij weten dat heel veel cliënten uh, deze actie van harte, deze staking moet ik zeggen, van harte ondersteunen. Want ook zij beseffen dat de toekomst van de rechtsbijstand uh, ervan afhangt. En zij zijn nu juist degene die daar het uh, grootste belang bij hebben op dit moment. Um, er zullen gevallen zijn uh, waarin advocaten de conclusie moeten trekken. Ik kan niet uh, wegblijven. Uh, maar ik denk wel dat die advocaten, ik hoop dat die advocaten... als ze wel rechtsbijstand gaan verlenen, wel actie zullen voeren... ter terechtzitting door bijvoorbeeld het voorlezen van uh, de beginselenverklaringen... die wij okay. hebben uitgebracht. Ja, helder. Bart Nooit Gedacht, voorzitter van de Nederlandse Vereniging... van Strafrechtadvocaten. Advocaten. Dank u wel voor de toelichting. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Bij me, Anouk Thijssen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uiteraard is de verwoesting die de orkaan Haiyan op de Filipijnen achterliet het belangrijkste nieuws in de kranten. Alsof een reuzehand in één keer alles wegvaagde, schrijft het Algemeen Dagblad. Het is een citaat van de Nederlandse Matthijs Terlunen vanuit het rampgebied. De 29-jarige Nederlander woont al zeven maanden op de Filipijnen. Hij vertelt dat alles totaal gesloopt ligt op straten. Je kunt niets meer zien of een huis, een hek of een schuur is geweest. Trouw legt uit waarom de Filipijnen rampgevoelig zijn. Geografisch gezien zijn de Filipino's al de pineuts. Het is er permanent snoeiheet en vochtig. En bijna de helft van elk jaar staat bekend als tyfoonseizoen. Dat de impact van die tyfoons alleen maar sterker wordt, komt grotendeels door menselijk ingrijpen in de natuur. Door corruptie is er amper controle op houtkapbedrijven. En die ontbossing kan in combinatie met stortbuien tot levensgevaarlijke modderstromen leiden. We weten nog niet hoeveel Nederlanders er op de Filipijnen vermist zijn. De standaard meldt dat 160 Belgen spoorloos zijn... en dat naar schatting 36 Belgen zich bevonden in de zwaarst getroffen gebieden. Dat blijkt uit informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik ja, hoor dat ook al in onze uitzending. Het Rode Kruis en eet. Mensen in Nood hebben een Giro-nummer geopend. Ook het Rode Kruis Vlaanderen doet via de site een oproep tot solidariteit... met de slachtoffers van de tyfoon. België stuurt ook een BFAST team voor snelle noodhulp in het buitenland... naar de Filipijnen. En dan nog ander nieuws. Greenpeace meldt dat de opvarende... van de Arctic Sunrise overgeplaatst worden. Dat twittert correspondent David-Jan Godfra. We horen hem na acht uur daarover ook in de uitzending. En tot slot, staatssecretaris Van Rijn heeft zich laten overtuigen... dat er meer geld nodig is voor psychiatrische hulp aan jongeren. Vanaf 2015 wordt het budget met 20% verhoogd tot 815 miljoen euro. Trouw baseert zich op een brief die de staatssecretaris... naar de Kamer heeft gestuurd. Dankjewel, Noek. Big Brother is watching you. Anno 2013 is dit realiteit geworden. Op het internet worden onze sporen gevolgd. I who's me now. Telefoons worden afgeluisterd. En op straat worden we bespied door camera's. I feel like me. In twee dingen een week lang gesprekken over afluisterpraktijken... spionnen en privacy. Twee dingen. Maandag tot en met vrijdagavond van 8 tot half 9. Radio 1.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 Dus niks toeval. Ga naar tempoteam.nl slash professionals. Account voor bedrijfsoftware huren. Kijk op vismasoftware.nl slash huur.